Middernacht, begin van dinsdag 8 november, Raymond Seré met het NMS-journaal. In Los Angeles heeft de jury in de Michael jackson rechtszaak zijn lijfarts schuldig bevonden aan zijn dood. Dr. Conrad Murray wordt verantwoordelijk gehouden... voor het toedienen van een fatale dosis medicijnen. Zelf heeft Murray altijd volgehouden dat Jackson de slaapmiddelen... waaraan hij verslaafd was, zelf innam. Murray gaat mogelijk vier jaar de cel in. Hij wordt zijn straf op 29 november. In Athene is de hele avond overlegd over de vorming van een eenheidsregering en de benoeming van een nieuwe premier. Het is nog niet bekend wat het overleg heeft opgeleverd, al zou er wel vooruitgang zijn geboekt. Oud-ECB-topman Papadimos wordt getipt als de belangrijkste kandidaat voor het premierschap. Luchtvaartthemapark Aviodroom in Lelystad heeft uitstel van betaling aangevraagd. Aviodroom kampt al jaren met teruglopende bezoekersaantallen... De tekorten die daardoor ontstonden werden tot nu toe steeds aangevuld... door de KLM en Schiphol, maar die willen niet langer bijspringen. Een bewindvoerder moet nu kijken hoe de problemen kunnen worden opgelost. Aviodroom blijft voorlopig wel open voor het publiek. Het ziet er naar uit dat er toch een fiscale bijtelling komt... voor superschone leaseauto's. Staatssecretaris Wekeris wilde de bijtelling op 0% houden... maar een Kamermeerderheid van VVD, CDA en PVV wil dat dat 7% wordt. De partijen zeggen dat elke auto van de zaak loon in natura is... waarover belasting moet worden betaald. De Amerikaanse republikeinse presidentskandidaat Herman Kane is opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie. Na drie anonieme beschuldigingen heeft nu een vierde vrouw... op een persconferentie alle details uit de doeken gedaan. Kane zou haar hebben betast onder haar rokje... en haar hoofd naar zijn kruis hebben getrokken... waarbij hij zei, je zoekt toch een baan? De republikein noemt het verhaal compleet verzonnen. Het weer, vannacht op veel plaatsen bewolkt en nevelig, minima rond 6 graden. Morgen begint het grijs, maar vanuit het oosten steeds meer opklaring. En dan wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Frank Dumas. Dames en heren, nacht. We beginnen de uitzending altijd in de, het studiootje van, van het Huis van de Maan. Maar, maar we lopen naar buiten. We gaan weg uit de studio. We zoeken even... Kijk. Het raam, open de deur, open we, stappen naar buiten toe. En dan hoor je dit. De natuur, de stille natuur. Stintje van Veldhoven, waar zijn we? We lopen van Rijswijk richting Delft, langs de Vliet. Prachtige water, koeien in de wei, bomen erachter. Heel mooi. Dit is jouw hardloopgebied. Ja, inderdaad. Prachtig stukje natuur. Ja. Um, we gaan praten over de natuur. Jij bent uh, voor D66 Tweede Kamerlid. We hebben afgesproken je en jij te zeggen. Dat doe ik niet altijd met politici. Maar... Nou, graag in mijn geval. Want ik ben er heel slecht in om het u vol te houden. Dus, uh... Ik ga je niet uitdagen. Dan dus... is het simpel. Dan gaan we gewoon je en jij zeggen. Maar even, even over deze natuur. Um, beschrijf eens waar we staan nu. Nou, we staan nu op een plekje... Um... Tussen Rijswijk en Delft dus, wat eigenlijk midden in de Randstad is. Uh, maar waar je gelukkig nog heel veel stukjes hebt waar ruimte is voor natuur, ruimte is voor groen. Wat heel belangrijk is voor al die mensen die in de stad wonen en die net als ik graag uh, af en toe even ja, het hoofd leeg willen maken. Dit is een klein stukje uh, groenhart. hart. Ja, het is een klein stukje groenhart. hart. Ja. Is er nog veel? Ah, een eend! <laughs> Kijk, daar komt die voorbij. Um... Ja, Reigers zie je hier ook veel. Ja? Ja. Maar die maken minder herrie, hè? die zijn wat stiller, die zijn stille genieters. Nou, oh, die kunnen heel raar herrie maken, reigers. Oh ja? Ja, ja. Nou, als u, hoe een, als u weet hoe een reiger uh, klinkt... dan moet u straks in twee uur maar even bellen om een reiger te laten horen. Ik heb nog nooit een reiger gehoord. Maar even dat groene hart. Um, je houdt je in de Kamer bezig met, met de duurzaamheid, met de natuur. En zo'n groen hart, dan denk ik, ja, het klinkt allemaal heel leuk... maar we hebben toch eigenlijk zo ontzettend weinig natuur meer in dit land. Ja, dat klopt. Ehm... Um... En dan is ook nog heel erg de vraag: wat noem je dan natuur? Ik vind dit stukje buiten heel erg heerlijk om lekker hard te lopen. Maar voor de biodiversiteit in Nederland, zeg maar echt de bijzondere planten en dieren die we hebben, daar, die vind je daar niet echt. Het is echt een stukje groen tussen een heleboel steden. Maar als je het echt hebt over bijzondere planten en dieren, ja, dan moet je toch echt naar andere stukken in Nederland. En ook daar staat het enorm onder druk. God created the world. En de Dutch created the Netherlands. Dat zeggen ze toch wel eens, ja, het zeggen ze wel. Het is, het is, het is, ons land is eigenlijk door onze handen gemaakt en eigenlijk veel minder uh, aan de natuur overgelaten. Mm, nou, deels natuurlijk. Um, ik, ik zou bepaald niet zeggen dat uh, wij in Nederland uh, de bijzondere planten en dieren die er ook hier voorkomen, dat wij die hebben gemaakt. We hebben natuurlijk wel, zeker in de laaggelegen gedeelte van Nederland, heel duidelijk de omgeving gecreëerd waarin die planten en dieren konden gedijen. Dus in die zin klopt het dat wij natuurlijk ook uh, een deel van die bijzondere natuur die hier bestaat... wel de kans hebben gegeven om te ontstaan. Uh, maar het zou jammer zijn als we nu die klok helemaal terugdraaien... en eigenlijk weer die planten en dieren de mogelijkheid ontnemen om hier, uh, hier te bestaan. Je bent door de natuurmonumenten gekozen tot, uh, tot uh, groenste politica van het jaar. Uh, en je staat in de, in, in, de, in de trouw, zei je, in de duurzaamheidstop 100. Ja, op een prachtig oh. nummer. <laughs> 66. Oh, see, oh, heel op... mooi natuurlijk voor een D66. Dat komt niet hoog. beter. Ik kan niet eens zien. Oh, dat is helemaal grappig. Wat, wat heb je gedaan om uh, die plek te verdienen? Nou, Ik heb me het afgelopen jaar uh, heel hard gemaakt uh, op het gebied van natuur. Uh, dit kabinet voert echt een... Uh... Ah, dit is een grapje van de krant, dat kan toch niet anders? Nummer 66, Ja, nou, misschien je op 65 kunnen maar <laughs> 67. Ja, dan moet je in de krant vragen. Ik vond het ja. natuurlijk heel gepast. Ja, dus. Ja, ja, Nee, nou, ik heb het, het afgelopen jaar heel hard gemaakt voor natuur. Um, uh, met name om, uh, uh, zelfs waar je weet dat dit kabinet natuurlijk in de Kamer op een meerderheid kan rekenen, uh, voor het zeer stringente. Uh, bezuinigingsbeleid dat ze voeren, om toch te kijken of we op bepaalde plekken dat konden verzachten. Uh, kijken naar wat haalbaar was. Kijken naar waar we elkaar wel konden vinden. Om, uh, ja, om toch die pijn te verzachten, omdat de bezuinigingen echt ongekend zijn. We blijven nog maar even buiten zitten. Hè. Het is wel lekker hier, toch? Heerlijk hier, ja. ja. Het is beter, beter dan in uh, de killer studio, waar het, uh, waar het zo zuigend stil is. Dit, dit is echt veel mooier. Het grappige is dat het ook een effect heeft op je. Als je nou, nou, dit soort vogelgeluiden hoort en dieren, water, het doet iets met je. Ja, dat is ook niet gek. Het is eigenlijk een van de redenen uh, waarom natuur zo belangrijk voor je is. Het doet iets met je. En dat merk je pas als je er bent. En uh, heel grappig is dat uh, zelfs onderzocht dat, je, uh, dat mensen vooral uh, hun, hun link met de natuur krijgen wanneer ze kind zijn. En wanneer je mensen vraagt naar hun eerste natuurervaring, nou, ik weet niet wat dat voor jou is, maar dat dat ja. iets is wat best wel echt indruk, indruk maakt. maakt. Ja, ja. ja. Het grappige was dat, dat ik in de voorbereiding las ik een verhaal uh, uh, op de Volkslandsite. Een volkslandsjournalist schreef inderdaad over die eerste, eerste indrukken. En ja. die zei dat hij zich nog goed, goed kon herinneren. Hij in het Westland geloof ik. Dat, dat zijn vader op een gegeven moment stopte met vissen. Ja. Want de vissen waren giftig. Ja, ja. Dat, ja, zijn ook natuur, en, en, en dat is natuurlijk ook, ook de tijd geweest, eind jaren zevende. Dat de, de, ja. de vervuiling op zijn hevigst was in ja. Nederland. Ja, en toen hebben we heel veel maatregelen genomen om, uh, om te zeggen, nou, dit kan echt niet meer. Dit moeten we, die waterkwaliteit moeten we verbeteren. He, we willen dit land ook uh, op een goede manier doorgeven aan onze kinderen. Dus er uh, is heel veel milieuwetgeving uh, gekomen. Er is ook heel veel verbeterd. Uh, je zag planten en dieren terugkomen. Uh, ja, en nu draait dit kabinet dus helaas weer. Uh, ja, voor een groot gedeelte de klok terug, zeker ook als je naar die nieuwe natuurwet van Bleker kijkt. Gaan we zo even over hebben ja, als je het goed ja, zit. Even, ja. even jouw eerste natuurervaring, kan je die herinneren? Ja, dat is misschien wel de meest indrukwekkende, is wel, uh, ik was een echt buitenkind. Wij woonden in de, aan de rand van de uiterwaarden van de Waal. En uh, als kind speelde ik daar ook heel vaak, ging ik in mijn eentje lekker de hele middag uh, gewoon de weilanden in. Uh, en die overstroomde ook uh, in het winterseizoen. En ik weet nog één keer, het was een beetje op de grens van, van, van de zomer en de herfst misschien, dat ik met mijn vader en, en ik denk ook een buurman, een buurkinder of zo, dat we in die uiterwaren waren en ergens onze schoenen hadden neergezet. En toen kwam het water opzetten. En toen moesten we dus echt, echt lopen voor het water. En op een gegeven moment realiseerden we ons dat we onze schoenen nog hadden laten staan. <lacht> Snel terug. Door het dus echt met mijn, ja, tot aan mijn knieën in het water gelopen van de waal wat, wat kwam opzetten. Nou ja, zoiets maakt gewoon echt heel erg indruk. Dat was in de tijd dat het water van die Waal ook heel erg smerig was. Ja, nou ja, ik liep het op mijn knieën in, dus dat, uh, dat viel nog mee. Maar, uh, want ik ben uh, ook opgegroeid ja. aan, de, aan de Rijn in dit geval. Ja. Um, en en ik, ik heb het wel vaker verteld in dit programma. Uh, ik, ik kan me nog herinneren dat als je in het water viel, want ik heb leren zeilen op terrein, mm -hmm. uh, en je kreeg water binnen, dat, dan, dan was het slim om je maag te laten pompen, want het was ja. gewoon giftig. Ja, ja. Nou, dat was, uh, dat was natuurlijk een hele tijd echt zo. Gelukkig hebben we daarover afspraken ook kunnen maken met onze buurlanden. Uh, want die vervuiling kwam natuurlijk niet zozeer uit Nederland, maar juist uit, uh, uit Duitsland, Frankrijk en Duitsland, Duitsland. Ja, ja, ja. precies, waar, waar er veel gestort werd. Uh, en de Kalimijn, hoor met De Kalimijn Kali ja, eigenlijk. Nee, dat is gelukkig is dat verleden tijd. Dat wordt niet meer gestort. Uh, we hebben zo dat Rijnverdrag uh, afgesloten. En, ja, het is eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe afhankelijk Nederland ook is. Uh, zeker waar het gaat om de watertoevoer en de waterkwaliteit van wat er in onze buurlanden gebeurt. En hoe belangrijk het dus is dat we ook echt een goede relatie onderhouden met uh, Frankrijk, Duitsland, België. Ja, die ook onze waterlopen delen. En hoe betrouwbaar we zijn in het navolgen van de afspraken daarover. Nou ja, goed, uh, kortom, vreemd. daar komen we vast nog wel op, maar ja. dan moet je ook je eigen afspraken nakomen. Goed, uh, we gaan het er zo uh, uh, uh, even over die natuur, daar gaan we het echt uitgebreid over hebben. Even de, uh, de, het afgelopen weekend, uh, partijcongres geweest, er is een boodschap voor jou achtergelaten op het uh, antwoordapparaat, daar wil ik je even naar laten luisteren. Er is één nieuw bericht. Hoi Frank, wil jij aan jouw gast Stientje van Veldhoven vragen hoeveel tijd zaterdag op het D66-congres uh, besteed is aan natuur, milieu en duurzaamheid? Hoeveel langer had ze daar graag over willen praten? Daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Nou, ik wens jullie een uh, heel mooi gesprek en een goede nacht. Klaas, afgelopen vrijdag in Kazeluna. En? Oeh, moet ik even gaan tellen, want het was behoorlijk wat. Uh, ik ben s ochtends gestart met een uh, door mij georganiseerde bijeenkomst... met onze bestuurders, die uh, ook natuur en milieu uh, in hun portefeuille hebben. Dat we het belangrijk vinden om, uh, nou ja, om met elkaar dat af te stemmen... en ook van elkaar te leren. Dus dat was eerst al een uur en toen nog uh, twee keer een Fringe Meeting van een uur. Een? een Fringe Meeting, dat is zeg maar een soort workshop uh, die ook tijdens het congres plaatsvindt. Een Fringe? Fringe? Fringe Meeting. Fringe Meeting? Ja, dat is niet een Fringe Meeting? Niet, nee, niet een Fringe Meeting, maar <laughs> een Fringe Meeting. Fringe. Ja, aan de randen van het congres. Fringe, als in rand. Oh. Volgens mij komt het daarom. Aan. Maar dat was dus twee keer, um, twee keer een uur, hebben we daarover gesproken. Uh, over hoe moet het verder met de natuur in Nederland. En de tweede ging over... En toen uh, was het wel klaar? Of, uh, nee, duidelijk ja, toen kwamen we met elkaar uit, uh, we toch nog heel wat te doen hebben. Uh, en de tweede ging over uh, verduurzaming van onze voedselproductie. En eigenlijk of zo'n uh, simpel ding om even te behandelen? Ja, ja even dat iets doe... wat je makkelijk even wegstemt met een paar leden. <laughs> ja. En vervolgens kwam het natuurlijk ook terug in, uh, in de verschillende speeches. Dus uh, ja, groen, duurzaamheid, natuur... Aan, echt nadrukkelijk aanwezig. Maar het mag wat mij betreft meer. Ik zou het wel leuk vinden als we een keer echt een, een congres wijden aan duurzaamheid. Maar, is er uh, voldoende aandacht binnen de partij voor alles wat met groen en duurzaamheid te maken heeft? Ja, ik vind dat er heel veel aandacht uh, voor is. Ik denk dat er uh, in de vorige fractie, toen er natuurlijk maar drie mensen waren... gewoon niet de capaciteit was om hier echt een speerpunt van te maken. Hè, zoals we dat hebben kunnen doen met onderwijs. Uh, maar er is wel degelijk, het leeft heel breed... Er zijn ook allerlei themaafdelingen binnen de partij die, uh, die ermee bezig zijn en die mij ook voeden met ideeën. En, uh, dus nee, dat gaat, uh, dat gaat heel leuk en heel goed. En de opkomst op dat soort uh, fringe meetings, om die nog maar een keer erin te gooien, ja. dit is ook heel goed. Ja. Nou, ik, ik lees jou even wat voor uh, wat uh, Kirsten Verdel geschreven heeft. Zij heeft op jo.nl uh, op een, een, een column. Kirsten Verdel is uh, um, staflid bij Obama geweest, campagneteam, uh, publicisten. En zij is uh, PvdA. Um, is meegegaan naar jullie congres. En zij schreeg over. het was eigenlijk heel, heel uh, uh, aardig en bijzonder om te zijn. Leuk om er te zijn. Maar um, het was allemaal zo... Um, uh, het waren allemaal 30 plussers. Allemaal jonge mensen. Dat was het eerste wat er opviel. En we Wacht even hoor. Even hops, een lampje erbij. Ik heb nog net geen leesbril nodig, maar het scheelt niet heel veel. Uh, iedereen was gekleed uh, alsof het een zakelijke bijeenkomst betrof, schrijft ze. En daarmee was het, partij, het beeld van D66 als een elitepartij wel een beetje bevestigd. Maar de sfeer was goed en de mensen waren gezellig. Nou, de sfeer was uitstekend en de mensen waren inderdaad gezellig. Ja. En uh, ja, het is maar net wat je dan af wil lezen. Uh, als mensen, er liepen ook mensen in de spijkerbroek rond. Maar inderdaad, de spijkerbroek en de trui zijn iets minder dik gezaaid. Maar daarmee is het nog niet meteen een elitepartij. Maar wel een hooggehande uh, mantelpakjes? Nou, dat valt ook wel mee. Ik denk veel, veel van de mannen die er waren, liepen wel in, uh, in een pak. Uh, maar volgens mij hadden de vrouwen echt van alles, uh, van alles aan. Hmm. Dat is me niet bijzonder opgevallen. Het, is niet nou ja, het gaat niet zozeer om de, op de uit... uiterlijke kant wat mij betreft. Nee. Maar het gaat, gaat meer als een symbool voor wat, wat D66 is en wat D66 wil zijn als partij. Nou, wij, zijn, wij, wij, uh, wij zijn echt een partij voor iedereen, wat ons betreft. Uh, en dat, dat komt ook denk ik uh, tot uit in, in, in veel van de voorstellen die we doen. Die gaan echt over uh, een betere toekomst voor heel Nederland. Dingen die, onze, die de staat van ons land structureel beter maken. Voorstellen nou, even, over de, even voorstellen over ja? de hypotheekrente uh, aftrek bijvoorbeeld. Ja, dat nee, dus even even, even nog een observatie moeten. van. Ik sprak ja? er even ja? een Kirsten zei. Wat nou zo opvallend was, ja. was dat in de plenaire bijeenkomsten werden er uh, zaken besproken, bijvoorbeeld uh, dubbele paspoorten actueel. Ja. Uh, en dat werd dan besproken op een niveau van: stel je voor dat de minister-president uh, uh, ook nog uh, een paspoort uit uh, Burundi heeft en dat Burundi in oorlog is met Congo. Ik bedoel, ik weet niet of het kan, maar stel je voor dat. Uh, ik bedoel, alleen om de vraag te doorgronden, heb je volgens mij al een wetenschappelijke studie moet, achter de rug moeten hebben. En volgens mij ze in de sessies waarin het over moties ging... was het mm -hmm. opeens kraakhelder en werd er helder Nederlands gesproken. Waar, waar komt dan... Er hangt iets heel intellectualistisch over D66, toch, als partij? Mm, nou, ik denk dat, er, dat we wel... Uh, we trekken veel studenten aan. Uh, studenten, denk ik, die echt naar de toekomst kijken. Die, die dat ook aantrekkelijk vinden in, uh, in D66. Dat we heel toekomstgericht zijn... Uh, nou ja, dat brengt ook een zeker gehalte met zich mee misschien in, in de discussie. Maar uh, ik zal jou nooit horen zeggen dat D66 een volkspartij is of wil zijn. Maar waarom niet? Jawel, natuurlijk. ja. Tuurlijk, ja. En wij zijn een partij voor iedereen, dat hoor je mij zeggen. Ja, ja maar en dat ik... is nog even iets, iets anders dan een volkspartij. Nou, dat weet ik niet. Nee, ik zie dat niet. Nee, wij zijn een partij voor iedereen. Of je, het hangt er vanaf wat voor, wat voor beeldje of uh, connotatie je hebt bij het, uh, bij het begrip volkspartij... Uh, wat mij betreft is dat een brede partij. En ik denk zeker dat wij een brede partij kunnen zijn. Je had het net even over speerpunten. Hè? Onderwijs is door D66 een aantal jaren geleden... op een uh, hele knappe wijze uh, uh, verbonden aan D66, mm -hmm. zeg maar. Dus als je een onderwijs dacht, dacht je aan D66. Um, met de natuur wil dat nog niet echt vlotten. Nou, ik zeg, kijk, de afgelopen uh, periode... hadden we natuurlijk maar drie Kamerleden. En dan moet je heel erg scherp kiezen. Zelfs met tien Kamerleden, moet ik zeggen, is het al... Uh, Heel veel om te behappen wat er allemaal langskomt in, uh, in de Kamer. En, uh, en moet je dan dus ook kiezen van welke onderwerpen geven we prioriteit aan. Nou, maar nu, nu is de situatie anders. Ja, nu is de situatie anders. Ja. En uh, ik denk dat uh, het feit dat ik uh, tot Groenste politicus ben gekozen... wel aangeeft dat het nu wel een prioriteit voor ons is. Ook van, voor ons als fractie van 10. Maar ken en Nederlands Sintje van. van Veldhoven? Nou, ik hoop dat dit eraan bijdraagt. Ja, <laughs> dat de, de luistercijfers zijn geweldig. Mensen, uh, mij nu kennen. Uh, en ik denk dat uh, ik nu in een jaar... Uh, op een heel aantal dossiers... zoals uh, nou, onder andere ook de Hetwierpolder... Uh, maar ook... Uh, hè, toen we ervoor uh, voor gezorgd hebben... dat de Haringvliet... Toch op een kier ging. Ja. De eerste streep in het regeerakkoord. Dat zijn wel zaken waar wij heel hard voor gestreden hebben. Ja, dat, dat is even waar, waar ik straks naar hint als het gaat om de betrouwbaarheid van Nederland. als, als partner naar het buitenland toe. Ja, het Wiegepolder, lang onderhandeld over de verdieping van de Westerschelde. Is dit uitgekomen? Ja. Um, de Haringvliet, lang onderhandeld met Duitsland. Want daar uh, moesten aan hun kant van alle, allerlei maatregelen getroffen worden. En dan gaat het maar net goed. Uh, wordt, wordt natuurbeleid door dit kabinet niet serieus genomen? Nou ja, ze nemen het heel serieus, maar wel op de verkeerde manier. Ze nemen het heel serieus als een terrein waar het allemaal een stuk minder moet. En, uh, en dat vind ik heel erg onterecht. Uh, enerzijds omdat we daarover internationale afspraken hebben gemaakt in Brussel. Uh, maar anderzijds omdat de afspraken die we daar hebben gemaakt... vooral afspraken zijn hey, waarvan het ook echt van belang was... dat we dat op internationaal niveau zouden doen. Uh, maar dat betekent niet dat we daarnaast thuis ons huiswerk niet meer hoeven te doen. En uh, nee, ik vind echt dat ze... De verkeerde kant op sturen waar het gaat uh, om natuur. Het gaat heel erg over korte termijn, over nu. En er is veel te weinig aandacht voor zeg maar, de schatkist die we, die we weer achterlaten aan volgende generaties. Zijn nu, uh, je hebt een flora- en fauna-wet, natuurbeschermingswet, boswet. Uh, en dan zegt uh, de staatssecretaris Beker, zegt ja, maar dat moesten we maar eens vereenvoudigen. Dat is op zich toch een goed idee? Ja, op zich, als het alleen een vereenvoudiging is en vermindering van administratieve lasten. Ik heb nog nooit iemand horen pleiten voor wetgeving die log en onuitvoerbaar was. Dus uh, nee, prima, kijk Ho er maar naar. Hoewel het in de praktijk vaak wel zo is trouwens. Uh, maar wa wat ga waar gaat het dan niet goed? Want ik hoorde je net niet een waarderende termen over bleken praten. <laughs> nou, ik heb behoorlijk veel waardering voor de heer Bleken hoor. Het is een slim, uh, een slim politicus. Uh, ik ben het alleen uh, regelmatig niet eens met zijn beleid. Dus uh, laten, we dat, uh, laten we dat vooral scheiden. Um, nee, met die natuurwet, uh, dat is helaas niet alleen een vereenvoudiging. Als het alleen een vereenvoudiging was, dan was het niet zo erg. Maar wat Bleker eigenlijk met zijn natuurwet zegt... is uh, we gaan het kalf pas beschermen als het in de put ligt. En uh, ja, dat lijkt me niet de goede aanpak. De landbouw is echt blij met hem. Ja, ja de landbouw krijgt alle ruimte van Bleker. Um, en de natuur mag daar best onder lijden, waar het Bleker betreft. En dat is precies waar we van mening verschillen. En in welk opzicht mag de natuur er wel een beetje onder lijden? Nou, wat Bleker zegt is uh, we gaan niet meer vooraf... Uh, uh, uh, we gaan niet meer uit voorzorg zeg maar, de natuur beschermen. Uh, we zien wel als het fout gaat en dan nemen we wel maatregelen. Dus dat is wat ik een beetje bedoelde met uh, we gaan het kalf pas beschermen als het in de put ligt. Uh, maar we gaan er niet van tevoren een hek omheen zetten om te voorkomen dat het in de put valt. Nou, laten we even over, over een paar van die aspecten hebben. Uh, uh -huh. De ecologische hoofdstructuur. Er zijn uh, niet alleen plannen gemaakt, maar ook er is ontzettend veel geld uh, gestoken in het verbinden van uh, natuurgebieden. Is in dat uh, dichtbevolkte land soms dat niet heel erg kunstmatig af en toe? Nou ja, um, soms moet je inderdaad een verbinding creëren... waar die niet meer natuurlijk uh, bestaat... omdat we zo dichtbevolkt zijn geraakt. Dus we, we moeten inderdaad soms stukjes aanleggen... Uh, nou, Ecoducten, om maar zoiets te noemen, die natuurlijk kunstmatig zijn. Een brug over, het, over een snelweg zat ook de Herten ja. en de planten nou ja, daar. Je kunnen. Bij, bij het ja, bij Vlakbij Mediapark is er eentje gebouwd van, ik geloof, 36 miljoen euro, zoals je ja. zegt. Ja. Een godsvermogen. En de, dat was om een partij Herten met elkaar te verbinden. Ik geloof ja. dat aan de linkerkant 130 zaten en aan de rechterkant een paar honderd. Iets ja. in die orde. Ja, nou dat kan, inderdaad. Maar en, de, en de reden. Dat de vind de reden jij dat geen onzin? We... Nee, dat vind ik geen onzin. Want de reden waarom we dat doen is dat we die herten de kans geven om, uh, om eigenlijk een, een leefgebied te hebben... wat groot genoeg is, waardoor ze zichzelf in stand kunnen houden. Waarop ze de natuur in evenwicht houden, die herten hebben een functie. Die grazen en die houden daardoor ook een stukje van de natuur in evenwicht. Begrijp me niet goed. Begrijp me alsjeblieft goed. Ik vind de natuur heel erg belangrijk. Mm -hmm. ik, ben, ik ben heel graag buiten en met ja. heel veel plezier. Maar dit soort dingen, dat is toch doorgeschoten? Nee, dat... Zeker in tijden van crisis? Nee, ik vind dat niet doorgeschoten. Ik vind wel in tijden van crisis, wanneer je weinig geld hebt... Uh, dat het ook logisch is dat je ook bezuinigt op natuur. Dat vind ik heel logisch. Maar dan bezuinig je proportioneel en niet disproportioneel. En dat is wel wat er nu gebeurt. Als je het hebt over een bezuiniging van 60 tot 70 procent... als je het hebt over een situatie waarin je zelfs bestaande natuurgebieden... gewoon niet meer goed kunt beheren... Ja, dan ben je echt iets aan het afbreken waar ook jarenlang geïnvesteerd is. En dan heb je het over kapitaalvernietiging... Je hebt nog steeds een, een, een stichting die Das en Boom heet. Uh, als ik, uh, ja, zeker. En die hebben uh, de aanleg van, van de grote industrieterreinen tegengehouden. omdat er een of andere zeldzame korenwolf rondliep. Um, dan vraag ik je opnieuw, is dat niet doorgeschoten? Nou, als uh, Oostenrijk uh, op de laatste hoogvlakte waar de Edelwijs groeit. een flatgebouw gaat bouwen, zouden wij dat dan. Uh... En zouden wij dat dan niet doorgeschoten vinden? Of als China zegt, ach, die laatste panda's... zitten zo in de weg hier bij die uitbreiding. Dat kun, dat kun, die, die nieuwe stad van 2 miljoen mensen moet daar toch kunnen komen. Dan moeten die, panda, die drie panda's moet toch kunnen wijken. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen. Want dat ecosysteem is uiteindelijk een mondiaal systeem. Er hangt veel meer met elkaar samen dan we denken... En we hebben allemaal onze verantwoordelijkheid daarbij te nemen. En dat betekent ook Nederland, ook als dat een rugstreeppad is... die wat minder knuffelig is als een panda. Ja, we moeten allemaal uh, onze bijdrage doen. Klinkt leuk, maar tegelijkertijd is het een land met, met 16 miljoen mensen. Een van de dichtstbevolkte regio's ter wereld. Eigenlijk compleet verstedelijkt met, met vooral kunstmatig in stand gehouden natuurvlekjes. Uh, dan kun ik zeggen, ja, we wonen hier met gewoon te veel mensen... om nog een serieus uh, natuurbeleid te kunnen voeren. Nou grappig genoeg hebben wij dus natuur die op Europese schaal echt belangrijk is. Die echt uniek is op Europese schaal. Zeker, Oostvaardersplassen. Ja, Oost door bijvoorbeeld. mensen aangelegd. Ja, maar de Westerschelde. Een <lacht> heel bijzonder... Ja, maar je ja, weet dat ja. daar doorheen vaart elke ja, absoluut. dag. absoluut. Maar desalniettemin komen daar soorten voor die op Europees niveau... Uh, uh, echt uniek zijn. Wij zijn natuurlijk een delta... een van de weinig echte grote delta's in Europa. Dus dat, dat brengt uh, uh, ook een verantwoordelijkheid met zich mee... om voor dat stukje delta goed te zorgen... Ik bedoel, ook wij hebben er belang bij, namelijk, dat we daar goed voor zorgen. Maar Europa bemoeit zich uh, natuurlijk veel met, met de natuur. De, de, de vogelrichtlijn is daar een voorbeeld van. Uh, de vogelrichtlijn was uh, van, vanuit de Brusselse logica ontworpen voor grote natuurgebieden. Uh, als je de vogelrichtlijn letterlijk zou interpreteren, dan zou er in Nederland uh, langs het complete IJsselmeer niet alleen niet meer gebouwd kunnen worden, maar zelfs alles gesloopt moeten worden. Uh, ik bedoel, is, is het dan ook niet een. een, een ja, hoe kun je, wat, wat kun je daarmee eigenlijk? Ja, het grappige is dat, dat inderdaad vaak de indruk wordt gewekt... dat we in Nederland alleen maar hele kleine, zeer versnipperde gebiedjes hebben. Maar als je, uh, er is een studie naar geweest die eigenlijk vergeleken heeft van... heeft Nederland nou zoveel meer gebieden aangewezen dan anderen? Zijn de gebieden nou zoveel kleiner? Dan anders? Dat is helemaal niet waar. Dat blijkt helemaal niet uit die studie. We zijn heel gemiddeld waar het daarom gaat. Dus ook die gebieden waarvan wij dan denken... nou stelt het nou wat voor, blijken dus heel belangrijk te zijn voor die soorten om he, van, van het zuiden naar het noorden te komen. Uh, we zijn een belangrijke pleisterplaats voor heel veel vogels. En dan hoeven die gebieden niet zo groot te zijn... Uh, uh, als de Oostvaardersplassen overal. Maar die zijn soms van heel, uh, hele grote waarde... specifiek voor bepaalde soorten. Maar vind je niet dat, dat, dat uh, aspecten van bijvoorbeeld van wat er nu uit Brussel uh, gekomen is... Mm -hmm. um, te ver gaan voor Nederland? Niet, niet, niet onwerkelijke kanten hebben? Onwerkbare kanten, sorry. Nou, kijk, het gaat om de. Om, we, we hebben nu al een. Het gaat erom wat je afspreekt. En ik vind dat als je met elkaar afspreekt. En Nederland was daar zelf bij. Laatst ook nog in Nagoya. Om de terugloop in biodiversiteit te stoppen. Dan moet je ook die afspraak serieus nemen. En dat betekent dus ook inderdaad dat je maatregelen moet nemen. En ma die maatregelen kosten geld of kosten moeite. Dat is met elke afspraak die je maakt. Dus of je moet zeggen van. We vinden dat niet meer belangrijk. Of je moet die afspraken nakomen. En we hebben in Brussel die afspraken met elkaar gemaakt. En ik vind het heel logisch dat je nog eens goed kijkt van... Uh, ik bedoel in, in elk systeem wat, wat, wat uh, een aantal decennia loopt... Uh, kunnen dingen doorgeschoten zijn. Dus dat je daarnaar kijkt, dat je dat nog een keer tegen het licht houdt... dat je zegt, nou, zijn er geen zaken die, uh, die, echt, nu, uh, die echt te ver zijn doorgeschoten? kan ik me heel goed voorstellen. Daar ben ik ook helemaal niet op tegen. Maar om nou zomaar te zeggen, het is een beetje lastig, het is vervelend... of het zit een boer in de weg en daarom doen we het maar niet meer... Nou, dat vind ik onzin. Maar dat is wel de lijn van het kabinet, dat laatste? Nou, volgens mij is de lijn van het kabinet om zoveel mogelijk... daar waar de Boeren in de weg zitten, de natuur maar op te ruimen... in plaats van de boer aan, aan uh, grenzen te stellen. Een van de dingen die internationaal natuurlijk ook uh, met regelmaat op de agenda staan... waar afspraken over gemaakt worden, is het verduurzamen. Het klinkt als een modewoord, maar volgens mij is het ongelooflijk belangrijk. Ontzettend belangrijk, ja. Uh, Nederland, verduurzaam, maar heel langzaam, toch? Ja, het gaat in Nederland heel erg langzaam. Uh, we zijn uh, waar het gaat om hernieuwbare energie bijvoorbeeld. Echt een van de langzaamste jongetjes van de klas. Wat is hernieuwbare energie? Ja, dat is energie die, uh, die niet uh, uh, op basis van olie of gas uh, wordt opgewekt. Maar dat is bijvoorbeeld uh, windenergie of zonne-energie of waterkracht, of biomassa. Uh, energie die je eigenlijk weer opnieuw kunt creëren, zou je kunnen zeggen. Oh, dat heet hernieuwbaar. Ik dacht dat het gewoon alternatieve energie was. Maar dat, dat, ja, dat dus wordt... heet hernieuwbaar, oh. ja. Ja. Het, het is er al, maar het wordt ook het wordt een keer ja. opnieuw gebruikt. Ja. In Duitsland, bijvoorbeeld, um, um, heeft watervalletjes gebruikt. Hè? Dus de natuurlijke watervalletjes ja. die de natuur zijn, daar hebben ze gewoon een, een rat in gezet en het ja. rad wekt weer stroom op. Ja, dat is al heel oud, hè? De waterrat. Ja, en misschien zelfs nou, je je in Nederland bedacht, maar. Ja, al heel we waren er wel vrij snel bij. Ja, ja. ja. Waar, Waarom ja. doen we dat soort dingen niet? Nou ja, kijk, in, uh, in Nederland hebben we uh, natuurlijk niet zoveel waterverval. Hè, dus we, uh, water is niet, uh, ligt niet meteen als eerste voor de hand. Uh, we zijn wel een gebied met heel erg veel wind. En uh, op alle, in alle scenario's zie je dan ook... dat Nederland als uh, gebied voor windenergie heel erg interessant is. Uh, zeker ook met de Noordzee. Nou, waarom doen we het niet? Uh, omdat we heel lang heel goedkoop gas hadden. Uh, omdat we uh, hele grote havens hebben... waar je uitstekend uh, tegen lage prijzen... Uh, kolen kunt aanvoeren voor kolencentrales. Uh, en dan is die alternatieve energie... of die hernieuwbare energie, hoe je het wil noemen... is al snel een stukje duurder. En mensen willen uh, het ook niet. Zo'n ding in hun tuin bedoel ik. Ja, grappig is dat het uh, dat je ook daar best wel een, uh, een verandering ziet komen. Uh, vooral als mensen uh, bijvoorbeeld aandelen hebben... of deelnemen in zo'n windmolen. Dan is het opeens een stuk minder lelijk. Uh, maar het gaat natuurlijk wel om dat je ook een beetje nadenkt over hoe je die windmolens neerzet. He, ze maken verschillen. Sommige mensen vinden ze heel mooi. Zeker, maar... Maar ik... sommige mensen vinden ze ook helemaal niet mooi. Je ja, van van hebt van dichtbij meegemaakt. Dat Eigenmatig. is bepaald niet prettig. Ja. Het is echt ja. zoef, zoef, zoef, zoef ja. de hele tijd. Ja, maar er zijn ook boeren die hem op hun eigen land uh, neerzetten. Juist omdat ze uh, geld verdienen aan uh, de stroom die erop wekt. Dus mensen denken daar... Ook naar, hè, of ze er alleen last van hebben of dat ze er ook baat bij hebben... dat, uh, dat, uh, dat maakt wel uit voor hoe ze erover denken. Um, Op de vraag waarom doen we niet, je zei gas. We hebben heel lang heel goedkoop ja. gas gehad. We hebben ja. nog steeds gas, maar het is niet zo heel goedkoop meer. Um, als je wederom even naar Duitsland kijkt... Nou, daar... En de urgentie, hè? de urgentie dat het uh, echt noodzakelijk was... dat we afkwamen van die fossiele brandstoffen... dat we echt overgaan naar een andere vorm van energie. die urgentie is heel lang niet gevoeld. Iedereen dacht nou... Ja, maar het die is urgentie is het toch nog steeds niet? Nou, die urgentie is er wel in die zin nee, dat... Nee, in de uh, absolute zin wel. Maar ik bedoel het gevoel dat, dat er nu echt wat moet gebeuren... Dat is, toch, dat is toch maar heel erg langzaam aan het ontwikkelen hier? Nou, maar het is wel aan het ontwikkelen. Als je uh, dat soort initiatieven ziet als van Urgenda bijvoorbeeld... Uh, dat, dat in één keer een hele grote groep consumenten zelf zonnepanelen op hun dak legt... Nou, ik denk tien jaar geleden was het echt ondenkbaar. Dat ze agenda iets, is een stichting. Uh, ja. Die hebben uh, een enorme... Ik geloof 30.000 gewoon ja. ja. uh, zijn op prompt als de directeur ervan... In, in nummer één van de duurzame uh, top ja, 100 van trouw geworden. Ja. Precies. Um, ja. Omdat ze dat zo ontzettend succesvol doen. Ja. Eigen, maar eigenlijk ook weer zo'n initiatief. Uh, door Ruiten en roeien. Dan heb je het weer. Een particuliere stichting in dit geval. Die doet dat gewoon. En de ja, overheid? Tot. Wat doet de overheid? Nou, Dit kabinet zet vooral in op uh, grijze stroom. Uh, op een uh, nieuwe kerncentrale. Dat is waar de ambities van dit kabinet liggen. En met, uh, uh, met de Green Deal zeggen ze dan van nou, we, hè, we, gaan, we doen uh, hier en daar wat projecten om, uh, om toch uh, ook die, uh, die hernieuwbare energie wat meer, uh, wat meer te stimuleren. De Green uh, Deal dat is een sigaar uit eigen doos, toch? Nou ja, dat zijn grotendeels uh, zijn dat, uh, zijn dat projecten die uh, of niet heel erg groot zijn, of al een hele tijd bestonden, um, en waar, een, een, uh, nou, waar de overheid misschien het laatste zetje geeft of wat rugbaarheid aan geeft. Maar er zat bijvoorbeeld ook een project bij... waar ik in mijn vorige baan nog uh, de subsidie onder andere voor getekend heb. Dus ja, dat is dan toch vanuit wel bijzonder. Europa. Nee, vanuit het ministerie van Economische Zaken. Dus dat is toch wel bijzonder als je dat Bestaande project dan... de uh, projecten waar de overheid geen geld in steekt... maar het gaat eigenlijk vooral om convenanten. Het gaat om afspraken. Ja, heel vaak gaat het gewoon om, uh, om afspraken. Ja. En dan doet de overheid een strik omheen dit kabinet... en zegt dan, kijk eens, we hebben een green deal. Ja, nou, er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen. Hè. Er zat één uh, energiedeal in en die is wel groter. Dat is dan samen met alle energiebedrijven van, uh, van, uh, van Nederland, de Energie Nederland... is dat uh, afgesloten. Uh, en daar zeggen ze, we gaan de leveranciersverplichting onderzoeken. En vind dat vind je, natuurlijk wel ik kan zijn. me echt werkelijk opvinden over wat er gebeurt. Als je kijkt naar het zuiden van Duitsland, dan mag je geen huis meer bouwen uh, zonder dat het bewezen duurzaam is. Anders mag je gewoon niet bouwen. Punt. Nee. Uh, de Duitse uh, uh, overheid heeft bepaald dat er een opslag komt op de stroom. Uh, dat betaalt iedereen een paar cent extra. Ja. En daarvan wordt de inkoop van groene stroom gesubsidieerd. Ja, uh, ja. En we doen niks hier. Nou ja, we doen De subsidie die zonnepanelen het het... Ja. was afgeschaft, die is er nu weer een heel klein beetje. Oh, nou is het ja. potje toch opeens erop. Ja. Ja. Ja, het beleid in Nederland is over de afgelopen jaren enorm inconsistent geweest. Dan hadden we dit, dan hadden we dat. En dat levert ook heel veel onzekerheid op in de markt. En mensen gingen maar achteroverleunen, want misschien kwam er daarna wel een subsidieregeling die nog gunstiger was. Dus die verbrokkeling, dat hoor je van iedereen, dat was eigenlijk heel erg funest. Dat is één van de redenen waarom het zo slecht gaat hier. Nou, toen hadden we een, een SDE-regeling, SDE Stimulering Duurzame Energieregeling... Die heeft dan de afgelopen jaren gewerkt en die is nu ook weer wat veranderd. Uh, en dat gaan we nu, en dat lijkt wel een beetje als, zoals het in Duitsland gaat, via een, een soort, uh, uh, iedereen krijgt een kleine extra opslag op zijn energierekening. Dus met elkaar allemaal betalen we dan geld. Uh, en met dat geld wordt dan de, zo goedkoop mogelijk, grootschalig hernieuwbare energie uh, door de overheid gesubsidieerd om het eigenlijk op hetzelfde kostenniveau te brengen... als uh, de stroom die je met een kolencentrale maakt. Ja, en, Maar dan zijn er nog heel veel andere dingen. Het, het, het stroomnet moet er toch aan kunnen? Ja. Dat kan het helemaal niet. Er moet eigenlijk enorm meer geïnvesteerd worden. Ja. Het moet voorkomen worden dat andere centrales, vieze centrales... voorrang krijgen, want er ligt nog een regeling dwars op dat gebied. Dus... Ja, maar dat is wel redelijk. Want daar hebben we uh, dus vanuit de Eerste Kamer... toen ook nog met, uh, met de minister uh, uh, over gedebatteerd. En uh, de afspraak ligt er wel dat groene stroom gewoon voorrang gaat krijgen. Gaat krijgen, goed. Ja. goed. Oké, okay. dat ja. gaat gebeuren. We hebben een, een, een akkefietje gehad met mevrouw Jorritsma... die een put sloeg in haar tuin... omdat ze duurzamer ja. grondwater wilde gebruiken... om haar, uh, uh, haar cv te, te, te, te weggehouden. Uh, ja. nee. Ja. Gebruik te maken van de aardwarmte. Dank wel. Ja. Ja. Um, uh, uh, uh, en, en die heeft vervolgens een, uh, een enorme partij gedoe gehad. Want dat diepe water gaat de provincie weer over. En het ondiepe water gaat de gemeente weer ja, over. Ja, er is nog ontzettend veel onduidelijk. Uh, ik was laatst ook bij een, uh, bij een ondernemer. Uh, en die uh, had ook inderdaad een uh, geboord naar, uh, naar warm water. En die boordde toen per ongeluk olie aan. En toen kreeg hij nog van de Nederlandse aardoliemaatschappij uh, op zijn dak omdat hij hun olie niet mocht aanboren. Nou, dat soort dingen is natuurlijk totale, totale onzin. Uh, daar moeten we heel snel. Uh, ja, dat, dat wordt nu ook geregeld overigens hoor. Maar uh, dat soort zaken helpt natuurlijk niet. Dat, dat stimuleert niet. Een en toch dingen, gebeurt het. Een van de dingen die je ook wel vaak hoort, uh, uh, is dat er uh, heel veel niet gebeurt omdat oliemaatschappijen. Uh, bijvoorbeeld onze eigen Shell, maar dat geldt voor meer par partijen. Uh, patenten opgekocht hebben, duurzame pat patenten op het gebied van duurzaamheid, zonnepanelen en dat soort zaken, en die bewust in een la stoppen. Is dat een onzinverhaal? Nou, dat verhaal is niet, uh, denk ik, uh, de grootste reden waarom er hier niks gebeurt. Want uh, als het hier niet gebeurt, dan gebeurt die ontwikkeling toch wel elders. En je ziet nu dus ook dat in China, uh, die markt die gaat gewoon verder. Of maar, wij het nou hier doen of niet, maar, die markt gaat het? verder. En wij missen, wij missen gewoon, wij missen de boot daar. En dat is hetgene waar ik me ook heel erg zorgen over maak. Dus naast het feit dat wij gewoon uh, achterlopen waar het gaat om, uh, om de verbetering van ons eigen leefklimaat uh, ondertussen. De lucht die we allemaal inademen en de, de ruimte waarin we wonen. Uh, uh, verliezen we het ook op het vlak van de economische groei... Waar, waar een enorme kans ligt. We waren een heel klein, heel korte tijd waren we goed in windmolens. Nu zijn de ja, Denen het precies, ja. geworden. Maar, maar even, klopt dat verhaal, of heb je de indruk dat het klopt... dat, dat er inderdaad bewust patenten in laden zijn verdwenen? Nou, dat kan ik zo niet al oordelen. Stientje van het Veldhoven is mijn gast. Tweede Kamer voor D66... Um, naar aanleiding van het congres uh, zaterdag en uh, na aanleiding van de natuur. Die nog volop op de agenda staat in jouw verkiezing tot, uh, tot uh, groenste politica van het jaar. Um, je hebt muziek meegenomen? Ja. Wat? Het is uh, Franse muziek van uh, Francis Cabrel. En het is een, uh, het is een liefdesliedje. Uh, een van de vele liefdesliedjes die hij heeft geschreven. Uh, een mooi liedje wat, uh, nou ja, wat aangeeft hoeveel je van iemand kunt houden. Is het dan met een bepaald iemand in gedachten dat je dat zegt? Nee, nee, nee. Nou, om heel eerlijk te zijn, heb ik eigenlijk een ander liedje in gedachten. Maar dat konden we niet meer achterhalen. Dus toen hebben we dit liedje gekozen. Uh, van dezelfde zanger. Uh, en het, uh, het liedje wat ik, uh, uh, wat ik in gedachten had. Uh, uh, dat is een liedje wat gaat over. Uh, over een jongen die heel erg bezig is met... Uh, ik wil ergens anders heen, ik wil verder, ik wil uh, nou ja, spannender dingen ontdekken. En uh, nou, dat gaat hij dan ook doen. En uh, hij vertrekt en hij gaat erop uit en hij reist de hele wereld rond. En, uh, en als hij terugkomt, dan ziet hij dat waar hij was weggegaan eigenlijk ook heel mooi was. En dat hij vergeten was om daarvan te genieten. Dat vond ik wel mooi. Helaas, dat, dat, het verhaal goed, is wel al heel prachtig. Dat, liedje dat uh, ik, ik laat het je nog wel een keer horen. Goed, we gaan luisteren naar uh, muziek van uh, Francis Gabriel. tientje van Veldhoven. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits Je l'aime mourir Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire Je l'aime mourir Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier Elle a fait de ma vie des cocottes en papier Des éclats de rire Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir je ne peux pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine Je l'aime à mourir Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer De les retenir, de les retenir Je l'aime à mourir monter dans sa grotte cachée sous les toits Je dois clouer des notes à mes sabots de bois Je l'aime à mourir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 stintje van Veldhoven, de Tweede met voor D66. Um, heb jij actief iets met Frankrijk? Uh, ja, zeker. Ja. Uh, mijn ouders uh, kwamen er al heel veel. Dus ik ben er als kind uh, heel veel geweest. Ik denk dat we wel een keer of uh, vijf per jaar bij uh, Franse vrienden kwamen van mijn ouders. En Dus ik ben ook echt wel opgegroeid met het heel regelmatig Frans horen. En, uh, en, en veel van de Franse gebruiken en... Uh, maar later ook een jaartje Frans gaan studeren. En uh, toen ook een jaartje, naar, uh, of twee jaar werd dat uiteindelijk, naar Parijs gegaan. Sorbonne heb je ges gestudeerd? Sorbonne heb ik een jaar gestudeerd, ja. Was dat uh, anders dan Nederland? Heel anders. Heel anders. Um, en ik denk dat me dat vooral heel erg opviel... omdat ik uh, al een jaar uh, in Nederland aan de universiteit had gezeten. Uh, nou ja, zoals dat gaat op de Nederlandse universiteit. We leren je vooral denken en... Uh, en in Frankrijk dachten ze daar toch heel anders over. Daar gaat het gewoon om dat je keurig weet te reproduceren wat de prof jou uh, vertelt. En als je dat goed uit je hoofd kunt leren, dan haal je je tentamen. En als je dat uh, denkt van ik uh, heb wat originele gedachten daarbij, dat is niet, uh, niet zozeer de bedoeling. Botst dat wel eens? Nou ja, bij mij botst dat dus. Um, en uh, uiteindelijk, uh, nou ja. Maar hoe dan? Op wat voor manier? Nou, op, op een gegeven moment, uh, ik denk dat het vooral uh, botste in die zin dat ik dacht van nee, hier wil ik niet heel mijn studie doen. Uh, omdat ik toch die, uh, dat reproduceren uh, eigenlijk uh, ja, gaf me niet genoeg voldoening. Maar het gaf ook wel grappige effecten, zoals dat ik een keer uh, midden in een volle collegezaal, nadat ik me tentamen had teruggekregen, naar beneden liep om tegen de prof te zeggen van goh, volgens mij heeft u mij hier verkeerd gescoord. En dat je gewoon voelde dat die hele collegezaal als mij na van wat gaat die nou doen? <laughs> en die prof gaf mij uiteindelijk gewoon gelijk. Maar ja, dat was echt revolutionair. Dat is uh, heel grappig om te merken. Dan je... merk je ook hoe cultureel bepaald je bent uiteindelijk. zonder dat je het weet. Kun je met uh, gezag makkelijk omgaan? Kan ik met gezag makkelijk omgaan? Nou, ik, uh, ik denk dat ik uh, uh, met gezag kan omgaan... als ik werkelijk, als iemand het gezag verdiend heeft. Ik neem gezag niet zomaar aan. Ik, ik score een Nee. Ja, ik denk, nou, nee, er mee om, kijk, ik kan er wel mee omgaan... maar ik heb mijn eigen manier van ermee omgaan. En uh, iemand moet zijn gezag uh, verdienen. En dan, uh, uh, dan kan ik er goed mee omgaan. Maar het is niet automatisch omdat iemand een bepaalde positie heeft... dat hij bij mij gezag heeft. Wanneer heeft iemand gezag? Iemand heeft gezag uh, wanneer iemand uh, echt weet waar hij het over heeft. Heeft Pechtels gezag? Absoluut. Waarom? Omdat hij echt weet waar hij het over heeft... Uh, het ik is ken iemand... meer mensen die echt weten waar ze het over hebben, maar ah. die niet gezaghebbend zijn. Nou ah ja, maar daarom zeg ik, dus, uh, ik denk dat gezag uh, een persoonlijke kwestie is. Uh, iemand heeft voor iemand gezag en misschien niet voor iemand anders. Uh, en Alexander heeft, uh, daar heb ik, uh, die heeft voor mij zeker heel veel gezag. Uh, als je bedenkt hoe hij de partij weer heeft opgebouwd, uh, vanaf uh, nou een virtuele peiling dan wel, maar van nul zetels, naar hoe we er nu voor staan. Uh, hoe hij dat heeft gedaan, heb ik echt heel veel bewondering voor. Ook virtueel, 18 zetels. Ja. Pijl de Maurice de Hond, uh, groter dan de Partij van de Arbeid. Virtueel, zeggen we maar er even bij. Ja, ja virtueel zi kan. zijn we zeer aan gewend. Ja, ja, ja precies. Dat het nee, nee, maar... ook nog wel eens anders kan uitpakken. En dat zegt ja. natuurlijk helemaal ja. niks. Het zegt nee. alleen maar dat jullie goed liggen. Heb je enig idee waarom dat komt? Komt dat door jouw vakgebied? Nou, dat mag ik natuurlijk graag hopen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het nog aan uh, de vakgebieden van anderen ligt. Uh, ik kan me ook voorstellen dat het uh, komt door het... Uh, nou, door het gewoon consistente geluid dat wij hebben op bijvoorbeeld Europa, ja. We zijn heel duidelijk een pro-Europese koers. Uh, we zijn heel duidelijk toekomstgericht. En ik denk dat mensen uh, zich ook in deze onzekere tijden herkennen in die twee zaken. Wij weten waar we naartoe willen. Uh, meer bevoegdheden naar Europa. Zeker waar het gaat om uh, de controle op, uh, op de economische ontwikkeling van de lidstaten. Uh, en daarnaast hervormingen om ook ons land voor de toekomst gewoon gereed te maken. En die zijn echt hard nodig. Zullen we in deze laatste minuut nog even naar jouw fliet lopen, naar buiten? Lijkt me helemaal goed. Toch even, even een heel klein beetje natuur nog <laughs> horen en ruiken. Uh, en ik zeg even dat straks in de tweede uur, na het hoorspel, dan uh, wil ik gaan praten met u thuis in de auto, of waar u ook maar bent, over uh, uw favoriete plekje in de natuur. Een plekje misschien waarvan u vindt dat het nooit verloren mag gaan. En misschien ook wel een plek die uh, u alleen kent. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. U kunt nu al bellen, 0800-1121. Als ze hier zijn en je denkt na over de natuur en over waar we naartoe gaan, wanneer, wanneer ben je tevreden? Wat is het maximum wat er op dit moment uit te halen valt? Nou, ik zou heel erg graag willen dat we zorgen dat we genoeg geld hebben om in ieder geval um, de, natuur, de natuurgebieden die er al zijn, om die goed te beheren. Dat we zorgen dat het niet verder achteruit gaat. Goed te beheren dat is wel... betekent beter dan nu? Nou, met de bezuinigingen die het kabinet uh, voorstelt... Uh, dreigt het uh, gewoon heel erg achteruit te gaan. Dus als we in ieder geval al kunnen voorkomen dat het achteruit gaat... dat is denk ik echt het minimale waar we op in moeten zetten. En verder hoop ik dat we uh, het plan zoals we dat ooit hadden... van de ecologische hoofdstructuur, hè, dat netwerk van natuurgebieden in Nederland... Uh, dat we dat plan intact houden en dat we daaraan blijven werken. In de toekomst, wanneer we weer meer geld hebben. Uh, maar dat het plan in ieder geval blijft bestaan. En qua duurzaamheid... En qua duurzaamheid hoop ik dat we een forse sprong gaan maken naar de verduurzaming van onze energie. Dus inderdaad echt veel meer gaan investeren in wind en zon, ook bij mensen thuis. Maak het makkelijker voor mensen om zonnecel op hun dak te leggen. Uh, en laten we zorgen dat uh, de kwaliteit van ons water bijvoorbeeld een stuk beter wordt. Hoe toch? ziet het huis van de familie van Veldhoven eruit, qua duurzaamheid? Het is een, uh, het is een, uh, een heel oud huis uh, uit 1908. Uh, dat we helemaal uh, hebben verbouwd. Uh, waarbij we het dak hebben geïsoleerd. Waarbij we overal uh, dubbele glazen hebben aangebracht. Uh, en uh, nou ja, zonnecellen op het dak, dat mag niet op zo'n monument. Maar uh, we doen er wel alles aan om het zo energiezuinig mogelijk te maken. Goed, we gaan kijken of het, uh, of het gaat lukken met uh, de grote lijnen, met de grote plannen. Ik wil je hartelijk danken dat je was, Tientje van Veldhoven van uh, D66. Dank. Dank je wel. En uh, we laten de natuur nog maar even gewoon lekker klinken. Het is wel heerlijk, dit geluid. Ja. Dan zeg ik nog even dat zometeen het, het hoorspel begint. Um, u kunt uh, vanaf vandaag weer gaan luisteren naar uh, het hoorspel van de NTR, het bureau, uh, naar de uh, romancyclus van J.J. Voskuil. Mannen die vrouwen haten is afgelopen. Um, wat er nu gaat gebeuren is dus deze serie die herhaald wordt tot 18 februari. Het eerste boek van Voskuil, dat zometeen. En na 1 is de NCV weer terug. Um, dan ga ik met u praten. Graag over het onderwerp de natuur. Welk plek je mag Nooit verloren gaan in de natuur. 0800 1121. Graag. Tot zometeen. Ik. Ik. ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat jij. En CRV. Het bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 1, aflevering 1, 1957. Meneer Beerta. Dag, Maarten. Dit is Nicoline <laughs> Dag, mevrouw Koning. Kom jullie binnen. We komen toch niet ongelegen? Jullie komen niet ongelegen. Ik ga jullie voor. Gaan jullie zitten... Was u aan het werk? Ik ben altijd aan het werk. Ik heb je lang niet gezien. We hebben een jaar in Groningen gewoond. Ik ben daar leraar geweest. Ik ben ook leraar geweest. En wat doe je nu? Niets. Niets? Niets? Ik zou daar, geloof ik, niet zo opgewekt onder zijn. Willen jullie misschien een kopje thee? Van wie zou die tekening van die boerenjongen zijn? Van dorp of van Konijnenburg. Zou hij het wel prettig vinden, we komen? Natuurlijk vindt hij het prettig. En van... Klaas de Ruiter hoor ik ook niets meer. Die is ook leraar. Dat wist ik. Maar dat is toch geen reden om mij niet meer op te zoeken. Hij heeft het misschien druk? We hebben het allemaal druk. Behalve Maarten dan. Willen jullie suiker en melk? En nu schrijf je zeker aan een... Proefschrift. Ik schrijf geen proefschrift. Schrijf je geen proefschrift? Ik dacht altijd dat het eerste waar iemand die afgestudeerd was... zich toe zette, het schrijven van een proefschrift was. Dat heeft u toch ook niet gedaan? Ik ben een heel slecht voorbeeld. Ik zou niet graag zien dat je je daaraan spiegelde. Ik heb de beste mensen die een proefschrift schrijven alleen om de titel. Als je wat te vertellen hebt, kun je dat ook wel zonder proefschrift. En... Ik heb niets te vertellen. En wat vindt je vrouw daarvan? Ik ben het ermee eens, hoor. Ik zou niet willen dat hij een proefschrift schreef. <laughs> ik heb mijn hele leven nog nooit één origineel idee gehad. En toch heb ik een proefschrift geschreven. Wat laat. En ik denk ook niet dat iemand het gelezen heeft, behalve mijn promotor natuurlijk. Maar ik ben onze lieve heer nog iedere dag dankbaar dat ik het af heb mogen maken. Ik zal op een gegeven ogenblik wel weer een baan moeten nemen. Maar ik denk niet dat ik weer leraar word. Ik heb een, een, een vacature. Als je wilt, kun je die krijgen. Ik mag een wetenschappelijk ambtenaar aanstellen voor het werk aan de Atlas voor Volkscultuur. Ik wil het wel proberen dan moet je er nog maar eens over nadenken. En dan moet je me de volgende week maar eens op het bureau komen vertellen... waarom je het wilt proberen. Waarom zei je nou dat je dat wel wilt doen? Ik moet toch een baan hebben? Maar toch niet in de wetenschap? Wat doet dat er naartoe of je een baan hebt in de wetenschap of ergens anders? Ik dacht dat je ook de pest aan de wetenschap had. Aan mensen die er status aan ontlenen, ja, die denken dat het belangrijk is. Je hoeft niet zo te schreeuwen! Ik schreeuw niet. Ik vraag je toch alleen wat? Wat moet ik dan worden? Weer leraar? Dan zijn er zijn toch nog andere baantjes te verzinnen als leraar? Wat dan? Nou, schreeuw je weer! Wat dan? We hebben we gezien dat ik dat niet kan? Mensen om werk te vragen en mijn hand ophouden. En als ik dan weer een baantje neem? Voor jou is het erger als voor mij. Beertan neemt het zelf ook niet serieus. Hij kan in ieder geval relativeren. En zijn bureau heeft geen enkel aanzien. Het wordt door iedereen belachelijk gevonden. Waarom is het er dan? Omdat hij wel hersens heeft. Hij doet precies genoeg om zich te handhaven. En iets wat er eenmaal is, schaft ze gewoon gewoon niet af. Als het me niet bevalt, kan ik toch weer weg? Ik ben toch ook uit het leraarschap weggegaan? Ja... Dag, meneer De Bruin. Zo, koning. Dat is lang geleden, jongen. Verdomd lang. Ik heb een afspraak met meneer Beerta. En hoe gaat het met je vader? Goed. Ik luister elke zaterdagavond. Oude socialisten. Ah, die koning. Kom je ook weer eens kijken? Dag, meneer Van Dieperen. Hier is de heer koning, meneer Beerta. Laat meneer koning maar binnenkomen. Ga zitten. Wil je roken? Dank u. En weet je al waarom je hier wilt komen werken? In de eerste plaats... omdat het geen pretentie heeft. Dat betekent toch niet dat je er hier de kantjes af wilt lopen? Nee, dat bedoel ik niet. Ik zal het zo goed mogelijk doen zoals een uh, timmerman een kast maakt. En wat trekt je er dan bijzonder in aan? Want een kast is het niet. Dat werkt natuurlijk nog niet, maar als het is wat ik denk dat het is... dan interesseer ik me vooral voor de vraag waarom mensen die dingen geloven en doen. Voor de psychologie dus. Dat heeft mij ook altijd geïnteresseerd. Heb je er al over gedacht wat je wilt verdienen? Dat weet ik niet. Dat moet u maar bepalen. Ik zal de commissie voorstellen om je aan te stellen. Hé, hey, wat doe jij hier... Ik kom hier misschien werken. Je meent het niet. Ach, meneer Wiegel. Je kent de heer Veerman. Ik heb hier toch wel zo'n merkwaardig knipseltje. Heel merkwaardig, mag ik wel zeggen. Straks, meneer Veerman. Ik heb nu... Bezoek. Had je niet wat beters kunnen bedenken? Nee. De een weet niet hoe hij hier weg moet komen... en de ander komt hier vrijwillig werken. Was er geen plaats aan de universiteit... Ik moet er niet aan denken. Of leraar? Jij bent toch ook onderwijzer geweest? Dat ben je ook niet gebleven? <laughs> je kent dat verhaal van die onderwijzer uit Makkem? Jammer. Ik ook niet. <laughs> maar in ernst. Het is hier best om uit te houden. Als je gevoel voor humor hebt. Tenminste. En mensen niet, ze raakt wat moet komen komt. En hoe was het? Hij zal het aan de commissie voorstellen, maar vroeg je dan niks? Ik geloof dat ieder antwoord goed geweest zou zijn. Maar je hebt toch zeker wel gezegd dat je de pest hebt aan de wetenschap? Ik heb gezegd dat het me aantrekt dat dit werk geen pretenties heeft. Waarom huil je? Ik huil niet. Je huilt wel. Ik had zo gehoopt dat je het niet zou doen. Ik vond het zo fijn samen. Maar nou, iedereen heeft toch een baan? Nol. Iedereen heeft toch een baan? En behalve wij. Geef je zakdoek eens. En, en werken is toch een compromis? Dat heb je zelf gezegd. Maar ik heb nooit gezegd dat ik dat compromis niet zou sluiten. Maar ik heb het gehoopt. Ik, ik heb gehoopt dat we altijd samen zouden blijven en samen doodgaan. Dat kan toch nog? Nee. Niet als jij de hele dag naar je werk bent. Ik, ik vond het verschrikkelijk toen je leraar was. Ik was zo blij toen je je ontslag nam en weer terugging naar Amsterdam. Je moet nou helemaal geld verdienen. En tuin is een ander baantje, dat kan ik niet. Dat is dan nou wel gebleken. Bovendien kan ik altijd weer ontslag nemen, ook. Je bent lief. Laat me maar. Ik ben niet redelijk. Natuurlijk moet je een baan nemen... Ik kan er alleen niet tegen dat er aan ons leven een einde komt. Er komt toch een einde aan ons leven? Je begrijpt wel wat ik bedoel. Aan het leven dat we nu hebben, natuurlijk. Natuurlijk. Ik heb de eer u mede te delen... ...dat de commissie u in haar gisteren gehouden vergadering... ...met ingang van 1 juli aanstaande heeft benoemd tot adjunct wetenschappelijk ambtenaar. Gaarne zal, zal ik over u nemen benoeming... of u deze benoeming aanvaardt. Secretaris de commissie, AP Beerta. Beste Maarten, na de officiële brief die ik je schreef wil ik je wat minder officieel met een enkel woord schrijven... dat ik het een heel prettig denkbeeld vind... dat je je 31 ste verjaardag op ons bureau zult vieren. Ik vertrek aanstaande zaterdagmorgen met vakantie... en denk ongeveer een maand weg te blijven. Maar ik verheug me er al op maar ik je, op de, al je, op, werk, je op de eerste dag van je, ik je hoop nieuwe hoop werk te zin zullen, zullen begroeten. Zullen de ik hoop dat je het naar je zin zult hebben... Intussen met hartelijke groeten ook aan je vrouw Totus Toes A.P. Beerta. Hij schrijft vindt met tt. Dat vind ik nou niks voor meneer Beerta. Ik vind het wel menselijk. Met Klaas. Maarten. Hoi. Gaat het? Belaas het. Maar dat wist je al, anders zou je het niet gevraagd hebben. Ik ken je. Dat denk je in ieder geval. Herken ik je niet soms? Wat zullen we nou krijgen? Ik heb een baan bij Beerta. Bij Beerta? Waarom in godsnaam? Omdat ons geld op was. Dan hoef je toch nog niet een baan bij Beerta te nemen? We waren toevallig bij hem op bezoek. En toen bleek dat hij een baan had aan de Atlas voor Volkscultuur. Waarom ben je dan niet liever leraar geworden? Om... Er zijn vacatures genoeg op het ogenblik. Omdat ik dat een ramp vond. Alsof ik rechtop ging. Ik vind het anders heel inspirerend. Ja, jij ja, ja. gelooft in de omgang met de jeugd. Anders zou ik geen leraar geworden zijn. En daarom wil ik geen leraar meer zijn. Nou, Tabé. Het gaat je goed. Wat zei hij? Er was iets dat hem niet zinde. Telefoongesprekken met Klaas lopen altijd verkeerd. Je kunt met Klaas niet telefoneren. Nee. Je hebt ook niet verteld dat Beert haar naam gevraagd heeft. Nee, daar kreeg ik tijd niet voor.